...is Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij deel de laag geleden. De Christen democraten verloren flink... ...en behaalden er met 20% van de stemmen... ...hun slechtste resultaat in meer dan een halve eeuw. De CDU werd kleiner dan de Groenen... ...die net als twee maanden geleden in Baden-Württemberg wonnen. De SPD blijft in Bremen de grootste partij... ...waardoor de rood-groene coalitie... naar verwachting aan de macht kan blijven. Stadstaat Bremen is met 500.000 kiezers... ...de kleinste Duitse deelstaat... Voor het eerst mochten ook 16-jarigen vandaag stemmen. Oud-wereldkampioen baanwielrennen Jan Derksen is overleden. Halverwege de vorige eeuw hoorde hij jarenlang bij de beste sprinters ter wereld. In 1946 en 1957 werd hij wereldkampioen op de sprint. Derksen was specialist in de surplas, waarbij renners bij wijze van tactisch steekspel stil blijven staan op de fiets... In 1955 hielden hij en een Italiaan in Milaan ruim een half uur vol. totdat de jury er een einde aan maakte. Na zijn carrière was Dirkse actief als baancoach. ook was hij wielermanager in het zesdaagse circuit. Jan Dirkse was 92 jaar. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm toegekend. aan de film The Tree of Life van regisseur Terrence Malick. Het drama met Brad Pitt in de hoofdrol gaat over een gelovig gezin in het Texas van de jaren 50. De prijs voor beste acteur ging naar de Fransman Jean Dujardin voor zijn rol in The Artist, over een acteur in stomme films. Beste actrice werd Kirsten Dunst voor haar rol in Melancholia van Lars von Trier. De regisseur was zelf niet bij de uitreiking omdat hij door de organisatie werd geweerd. Deze week zei hij tijdens een persconferentie in Cannes voor de grap dat hij een natie is. Het weer vanavond de opklaringen, morgen droog en zonnig. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Ook dinsdag en woensdag zonnig en droog. Dit was het en. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Hoi hey, Luisteraars, welkom. Terug bij Peaceful Radio aflevering 725. En in dit programma gaan we door met uh, feestvieren. Want Oriade Music bestaat 25 jaar. En deze twee uur zijn helemaal uh, opgedragen aan hun muziek. Dat wil zeggen dat we muziek gewoon van dit level draaien. En in de tweede uur gaan we ons bezighouden met vier nieuwe cd's... die ze ter ere van hun 25-jarig bestaan hebben uitgebracht. We beginnen straks met Mantra Music... Uh, nummer 2, dat is een Selection of Oriane Best. En dat geldt ook voor Relaxation Music, Body and Mind Music en Healing Music. Dus ga daar maar eens lekker voor zitten. En uh, ik wens je veel luisterplezier. Mahakalapati. TV We got deze bijzondere aflevering van Peaceful Radio toch aan zijn eindje. Aflevering 725 opgedragen aan het jarige 25-jarige Oriane Music. We luisteren nu nog dat rond naar Body Music. Body and Mind Music. En dit is... Uh... Hoena Sanga met The Source Into The Daylight. We gaan afsluiten met Healing Music. Met uh, Erik Bergloend en Endless Lights. Mijn naam is Ben of Eugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag. Mocht je het allemaal nog eens na willen luisteren. Ga dan naar PeacefulRadio.eu